9 uur, Herman Vriend met het NOS Journaal. Treinen wiebelen steeds meer en daar heeft het spoorpersoneel last van. Conducteurs en machinisten klagen over zere knieën en valpartijen. In een week tijd kreeg FNV Spoor meer dan 50 klachten binnen op een speciaal meldpunt. Volgens de klagers komt het wiebelen vooral voor op nieuw aangelegde baanvakken. Maar ook het onderhoud op oudere spoortrajecten laat te wensen over. FNV Spoor opende na eerdere klachten het meldpunt Spoorligging... om de omvang van de problemen in kaart te brengen. Het schudden is het hevigst boven in dubbeldekstreinen. ProRail zegt geen klachten te hebben gekregen. Bij de NS kwamen vier klachten binnen. Het hoofd van de Pakistanse luchtvaartmaatschappij Boja Air, waarvan gisteren een vliegtuig verongelukte, mag het land niet uit. Zo'n maatregel wordt doorgaans genomen als iemand verdacht wordt van een misdrijf. Het gerucht gaat dat het toestel niet luchtwaardig was. De Boeing 737 stortte vlak voor de landing in Islamabad neer. Alle 127 inzittenden kwamen om het leven. Volgens Boja R. was noodweer de oorzaak van het ongeluk. In de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn vijf militanten opgepakt... die in het bezit waren van 10.000 kilo explosieven. Er zijn berichten dat de vijfde explosieven wilden laten ontploffen op drukke plaatsen in Kabul, om op die manier veel slachtoffers te maken. Een doelwit was mogelijk ook de Afghaanse vicepresident. Het is nog niet bekend of de plannen in een verge voor het stadium waren. Drie van de militanten komen uit Pakistan, de andere twee zijn Afghanen. In een café in het noorden van Mexico hebben gemaskerde mannen 14 mensen doodgeschoten. De aanvallers droegen een soort politieuniform, zegt de Mexicaanse justitie. De moordpartij was in de noordelijke stad Chihuahua, die grenst aan Texas. Het geweld is daar vier jaar geleden geëscaleerd door de strijd om de macht tussen twee drugskartels. Het weer: het wordt een wisselvallige dag met veel buien, maar ook opklaringen. In de loop van de dag neemt de kans op onweer toe tot ongeveer 12 graden. Morgen en ook de dagen daarna houdt het wisselvallig weer aan. Maar later in de week wordt het warmer. Dit was het NOS-journaal. AMW ah, verkeersinformatie. Er zijn het hele weekend werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. En daarom staat er nu al file tussen Reewijk en Nieuwebrug. 2 kilometer. Neem geen enkel risico. Verhoog je examencijfer met de Luzak examentraining. Schrijf je nu in op lusakexamentraining.nl. Goedemorgen. Welkom bij Lekker weg in eigen land. Ontdek de Alblazer Waard op de fiets tijdens de Maand van het Groene Hart. Vandaag rijden de profrenners de Arno Wallaard Memorial rond Meerkerk. Morgen is de toertocht over 30, 60 en 90 kilometer. Kijk voor het startadres en meer fietstips op www.groenehart.nl. Kom op zondag 22 april naar het Militaire Luchtvaartmuseum. Wij organiseren dan de tweede open cockpit zondag van dit jaar. Op deze dag kunnen bezoekers plaatsnemen in vliegtuigen en helikopters. De toegang is gratis. Meer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 Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. 3,5 minuten over 9. Welkom bij het eerste volledige uur van de nieuwsshow. Wat gaan we daarin doen? Over een klein kwartier staan we stil bij de protesten in Bahrein. De Formule 1-race die hier dit weekend wordt verreden... zou namelijk een beloning en ook wel misschien legitimatie zijn voor het heersende regime daar. En daarna aandacht voor het 50 vijftigjarig bestaan van Tupperware. Tracy Metz heeft de parties waarop de plastic bakjes aan de vrouw werden gebracht... zelf nog meegemaakt en staat stil bij dit jubileum. En als laatste gast dit uur ontvangen we Laura Batstra. Zij deed onderzoek naar het verschijnsel ADHD... en kwam tot een behoorlijk opmerkelijke conclusie. Goed, maar we beginnen met strenge selecties en limieten. In de sport zit de devil in de detail. Zo bleek toen marathonloopster Miranda Boonstra... slechts acht seconden tekort kwam om de Olympische limiet te lopen. Londen leek zo dichtbij, maar bleek zo ver weg. Ook in andere sporten is het verschil soms maar miniem. Zo verloren de waterpolo speelsters in de laatste wedstrijd... hun kwalificatie om naar Londen te gaan... en zitten Tunsters meer in de rechtszaal... dan in de gymzaal om zich te kwalificeren. Maar hoe ga je om met het leveren van die prestaties onder druk? Wie bezwijkt en wie krijgt juist vleugels? Over hoe om te gaan met limietenstress gaan we praten met sportpsycholoog Afke van der Wouw. Goedemorgen. Goedemorgen. U zult wel gouden tijden beleven, hè? want iedereen wil zich nog even snel kwalificeren voor de Olympische Spelen. Ja, nou, de meeste mensen die, uh, er zijn er natuurlijk al veel langer mee bezig, uh, toe te werken naar de Olympische Spelen. En die weten ook dat dit soort momenten aan zitten te komen. Dus die zijn ook al vaak langer bezig met zich mentaal erop uh, hmm. voor te bereiden. Als ze nu nog zouden denken van laten we nog snel even. Dus niet en zo dat u doen? opeens meer clandisie krijgt. Nee nee nee. nee, nee, nee. En wat voor sporters begeleidt u eigenlijk? Um, ik heb een aantal jaren in het voetbal uh, gezeten. Mm. En uh, nu heb ik een eigen praktijk ook... waar ik eigenlijk verschillende takken van sport uh, bij me kom. Uh, waaronder ook tennis. Uh, nou, en eigenlijk alle, alle sporten die... Uh... Maar bijvoorbeeld Miranda Boonstra? Nee, hey. Nou, ik noem sowieso verder geen namen. Oh, Oké, okay. en... geen namen. Nee, nee, nee. Nou ja, wij wel. Wij okay. noemden namelijk Miranda Boonstra. Nee. Zij werd erg emotioneel hè, na die marathon. Het was mm -hmm. natuurlijk ook wel ontzettend sneu, zo'n tegenslag in het zicht van de haven. Maar goed, stel dat u hè, eh, Miranda Boonstra een handvat kon bieden om hiermee om te gaan. Wat zou u dan tegen haar zeggen? Op dat moment of in de voorbereidingen eh, daarop? Of? Nou, ja, aan het eind. Aan het eind? Of, nou, stel... De, ik, ja, ja, het einde is natuurlijk altijd lastig. Zeker op dat moment. Ze, ze is natuurlijk dan vol in haar emotie. En om dan eh, met relativerende opmerkingen of iets zeggen, die komen dan waarschijnlijk toch niet aan. Ja, dan, is dan... dan is de boodschap simpelweg over vier jaar verder. Ja. Het is niet anders, toch? Ja, dat, dat, op dat moment is er niet veel aan te doen natuurlijk. Dan moet je gewoon haar even dat ook laten verwerken... en een plekje in elkaar altijd. Misschien daarna nog kijken hoe daarmee om te gaan. Maar het maar... gaat natuurlijk om een traject daarnaartoe. Precies. En dat traject is zwaar, want permanent weet je eigenlijk dat je iets doet voor op de hele lange termijn. Daar moet je ook wel een gesteldheid voor hebben, of niet? Uh, Daar moet je gesteldheid naar hebben. En ook, of uh, uh, Nou, Het is ook samen met je coach... ga je natuurlijk dat vierjarenplan helemaal uitzetten. Zowel dus fysiek, je gaat een periodiseringsplan heet dat dan, uh, maken. Waarin je kijkt welke meetmomenten je daarin hebt... en hoe je je training daarop gaat afstemmen. En als het goed is, en dat gebeurt ook steeds meer... doen ze daar ook mentale training, voegen ze daarin. Dat het ook echt een geheel wordt. Dat je dus niet alleen je conditie, je kracht... maar ook het mentale gedeelte gaat trainen. En, en waarom, ziet waarom je dat je dan op uit? training? Ja. <laughs> Hoe zit het ja, ja. Ja, dat Ja, dat heeft verschillende aspecten. Ten eerste ga je kijken van nou, wat is je doelstelling... en wat wil je behalen? Nou, over vier jaar is dat duidelijk. Maar dat is een vrij grote en ver weg liggend doel. Dus dan ga je een beetje een soort uh, tussenstappen maken. En dat doe je dan ook zowel met fysieke als mentale aspecten. Je zorgt in het traject dat die doelen uh, er zijn. En dat als ze gehaald worden, dat het een positieve uh, impuls geeft. Is ja. dat het eigenlijk? Ja, dus ja. eigenlijk wat ze zeggen: met het verplaatsen van een berg begin je met het uh, steen voor steen. En elke steen, die uh, nou ja, dan ga je dan weer. Oké, okay, ik ben nu weer een stapje vooruit. Ik ben nu weer een stapje dichterbij. Waardoor het ook niet één grote berg lijkt die je moet verplaatsen. En dat ga je op die En elke keer als je dat weer een stukje verder bent gekomen, dan zie je dat je weer vooruit aan het gaan. Maar, maar waar bestaat die mentale training dan uit? Uit gesprekken? Um, het bestaat deels uit gesprekken, maar deels ook uit echte trainingsvormen. En, en aan, bijvoorbeeld een oefening om te trainen is visualisatie. Waarbij uh, sporters zich gaan inbeelden uh, hoe een bepaalde vaardigheid, bijvoorbeeld de service uit tennis, hoe je die eruit ziet. Maar ook hoe dit voelt in je lijf. En waar je die bal ziet gaan. En helemaal. Want eigenlijk. Is een, een service is natuurlijk fysieke kracht, maar ook je um, ooghandcoördinatie. En dat zit er natuurlijk in je hersenen, in je hersenverbindingen. En je moet het eigenlijk zien dat uh, als je een weiland oversteekt en je steekt die heel vaak over, ontstaat een soort paadje. En dat is dan een weg die je ook heel makkelijk weer kan terugvinden. En dat is wat je ook met je hersenverbindingen wil. Dat je een soort paadje maakt die je dan tijdens de wedstrijd heel makkelijk weer te vinden is. Maar als u eens met, met met met sporters uh, bezig bent, vindt dat, vindt dat dan plaats in uh, ja in in een zaal, in een sportzaal of op de plek waar ze sporten, of of of vindt dat plaats in een nou in een gewoon in, in een, een kantoorzetting? Uh, dat kan beide. Het kan in een praktijkzetting. Uh, heel veel sportpsychologen hebben een praktijk waar je dan toe komt, waar je dan uh, um gesprekken hebt, maar ook dergelijke oefeningen... zoals visualisatieoefeningen aangereikt krijgt. Zo, nou, zo werkt het, dit, uh, dit kan je gaan doen. Dan gaan ze daar zelf mee aan de slag, gaan ze zelf trainen. En dat kunnen ze thuis doen, maar dat kan ook... bijvoorbeeld vlak voordat je die service gaat maken... dat je hem even in gedachten nog even doorneemt... en dan hem gaat slaan. Dus dat kan ook op de, op de ja. baan zelf, wijze van spreken. Um, maar goed, bij het voetbal was ik gewoon onderdeel van de, van de staf. Dus dan ben je ook uh, bij de wedstrijden, bij de trainingen, op de trainingskampen. Waardoor je ook kan observeren. Want ja, observatie is natuurlijk ook een belangrijke informatiebron. Uh, hoe is de sfeer in de kleedkamer vlak voor de wedstrijd? Uh, wat voor een effect heeft dat. Uh, daar het zat team? u dan ook bij in die kleedkamer? Ja. ja. Nou, dat lijkt me nog wel grappig. Als je daar als enige vrouw dat tussen al die mannen zit. Ik ga even vanuit dat het dan de mannenvoetbal was. Ja, het was inderdaad uh, mannenvoetbal. Ja. Um, ja, ik, ik ben ooit begonnen als fysiotherapeut, ook in het voetbal. Dus ja. dat voor mij was het, was, het gewoon? was het gewoon. En Misschien was het voor hun even anders. Uh, maar ja, dat went ook uh, snel genoeg. Maar uh, voor toeschouwers bijvoorbeeld. Die kunnen bij voetbal, kunnen ze zich nog voorstellen... Ja, dat is wel beladen natuurlijk. Maar als je maar zorgt dat je aan het eind... als het twee keer 45 minuten plus reserve tijd geweest is... dat je dan gewonnen hebt. Dan zijn er bepaalde momenten in zo'n wedstrijd... dat je denkt, nou gaan we met z'n allen dat tegenaan beuken. Bij een tennis is dat heel anders. Elke game ongeveer, als je daarnaar gaat kijken... dan zitten er al momenten in waarin iemand... Uh, nou ja, als je als toeschouwer op televisie mee gaat denken... van ja, nu moet ik het wel doen. En dat is binnen een minuut. En een minuut later is dat weer zo. Ja. En dat is natuurlijk een hele andere manier van denken dan trainen, of niet? Ja, bij, bij teamsporten spelen natuurlijk teamaspecten ook een grote rol... want dan is die samenwerking en elkaar goed kunnen vinden en dat soort dingen. Dus dan ga je ook naar de teamdynamica kijken... dus dan spelen andere aspecten ook weer een rol in de mentale training. En inderdaad bij individuele sporten, zoals bij tennis... Uh, ja, dan gaat het ook heel erg om concentratie. Hoe zorg je ervoor dat je uh, tijdens een rally... je concentratie volledig op de bal en de tegenstander... en de plek waar je hem wil hebben? En hoe zorg je daar nou voor? Nou, ten eerste is het een stukje bewustwording van... Hey, waar zit je met je aandacht tijdens een wedstrijd of tijdens een partij... Uh, uh, zit je al, hè, als ik bijvoorbeeld een keer uh, toen met die, um, had uh, volgens mij Federer een matchpoint voor hem tegen Djokovic. En uh, dan is het heel belangrijk om op dat moment dus alleen maar bezig te zijn met de bal. En waar je die wil hebben en hoe je hem wil serveren. Maar als je dan dan met je gedachten gaat van, Goh, als ik deze nu maak, dan win ik dit en dan ben ik, uh, heb ik dat gewonnen. Dat moet en je niet doen. Dan ben je dus eigenlijk met je gedachten al in de toekomst. Ja. En daardoor ben je minder alert in wat er op dit moment gebeurt. En zeker bij die ballen op dat niveau, met die kracht, die snelheid, dat effect... moet je die haarschep kunnen inschatten, wil je daar goed op kunnen anticiperen. U vertelde net, als je dat dus bij een tenniser doet... dan moet je het vergelijken met over het uh, weiland lopen en dan komt er een paadje. En, maar wat gebeurt er dan in dat paadje als je dat opeens weer herkent? Want het is natuurlijk een situatie, ja, je hebt hem tienduizend keer gedaan... op het moment dat het belangrijk wordt. Dus wat is er dan op dat paadje dat er gebeurt? Ja, nou, het is uh, ten eerste is dat is paadje een soort uh, inslijpen van een bepaalde beweging. Uh, dus dat doe je natuurlijk ook al door de beweging heel veel te herhalen zelf. Dus dat ga je al doen door te trainen, door de service te trainen. Maar het is ook dat als je bij die visualisatie er ook gaat kijken waar je op gaat letten... dat het ook makkelijker is om daar je concentratie en je focus op te leggen. Dus bij de service ben je in gedachten die aan het maken. En dan kijk je al waar je die bal wil hebben. Wil je hem door het midden slaan, wil je hem naar buiten slaan? En als je het heel vaak herhaalt in je gedachten... dan is de kans ook groter dat hij daar komt... En daarnaast is het ook makkelijker om tijdens de wedstrijd... je te concentreren op dat plekje waar je hem wil hebben. In plaats van, god, als ik dit punt zou maken, dan zou er dit gebeuren. En dan, of hè, zoals met de waterpolodames, ja. als we het nu niet halen... dan halen we de Olympische Spelen niet. Dus dan ben je met je gedachten alweer verder. Dus die visualisatie zorgt er ook voor dat je inderdaad een beetje focus... op dat plekje waar je hem wil hebben... dat het makkelijker is om daar naartoe uh, ja, te brengen. Die, die, die, die, die dames, zouden die dan uh, onvoldoende mentale training hebben gehad... Nee, want die hebben mentale training, dat, dat weet ik. Dus, um, het is niet zo dat ze dat uiteindelijk die wedstrijd verloren hebben... en dus ook die kwalificatie doordat ze gewoon last hadden van die limietenstress. Ja, ik kan het sowieso moeilijk nee. inschatten voor anderen natuurlijk. Maar ja, tuurlijk, het, het is het, het geheel, het, het is het fysieke aspecten uh, spelen waarschijnlijk mee... Mentale aspecten. En ook ja. al train je fysiek, dan kan het nog zijn dat de andere fysiek net iets beter is. Ja. Het gaat ook mentaal. Ook om ja, maar dit mentaal. lijkt toch wel helemaal op het laatste moment en dan toch nog weer je voorsprong uit handen geven. Dit riekt naar limietenstress. Ja, nou ja, ja. het kan net. Als je erna op voor bent, dan kan je dan met je gedachten misschien wat makkelijker. Ja. Oh, nu staan we voor. Dat zou kunnen betekenen dat. En dat ze dan misschien toch. Maar ja, dat is invullen van gedachten van anderen. Die Miranda Boonstra, waar ik het even over had... die marathonloopster, die op acht seconden na de limiet miste... die zei dus van ja, ik had verwacht dat het warmer zou zijn. Ja. En dan denk ik, ja... Dat ja, dat, dat, dat en dus daarom ging het niet zo goed. Dat is ook dat een beetje met die, met die visualisatie. Wat mensen, wat sporten ook vaak doen. Dat zijn dan what-if scenario's doornemen. Ja. Allemaal mogelijke dingen die zouden kunnen gebeuren. Waarbij je natuurlijk moet rekening houden. Dat je nooit alle situaties kan voorbereiden. En dat was bijvoorbeeld ook met Marianne Vos in Beijing. Die had zich ook helemaal voorbereid op de warmte, op de hitte. En, ja. en die dag regende het. Nou, ik stond toevallig uh, langs de kant. En het was koud voor uh, Chinese begrippen. Ja. En ze moesten ook later met zo'n uh, ventilatie of zo'n... Uh, een dekentje om moest weer warm worden, dus ja. ja, die had dat ook niet. En dan is het toch lastig om daarop te anticiperen. En, Want dan uh, kan je dus van alles visualiseren, maar dan heb je het in een verkeerde omgeving gevisualiseerd. In de verkeerde temperatuur. Ja, en dat is wel wat, je probeert zoveel mogelijk uh, situatie te visualiseren, maar je kan natuurlijk nooit alle, uh, nee. dat, je weet, het zijn altijd, dat is natuurlijk ook de sport, dat is natuurlijk ook het leuke van de sport, er zijn altijd onvoorziene omstandigheden. En dan is het ook mooi om te kijken, wie gaat daar dan het beste mee om? En dat is ook onderdeel van het winnen. Dat zijn de factoren voor de individuele sporter. Nou, de andere kant van de medaille, want er zijn natuurlijk niet voor niks die limieten. En uh, de vraag is natuurlijk bijvoorbeeld... Uh, he, he, bij die eigenlijk heeft zo'n Nederlands Olympisch Comité daar iets over te zeggen. Of is dat een limiet die opgelegd is door het Internationaal Olympisch Comité... en kan je daar niks meer mee? Dus kortom, uh, onherroepelijk. Ja. Uh. Uh, nou, volgens mij, uh, als ik het goed heb... maar dat weet ik niet helemaal zeker... is het inderdaad sowieso... het, het Internationaal Olympisch Comité heeft limieten. Maar Nederland heeft ook nog zijn eigen limieten. En, um, dus, en die zijn vaak nog iets strenger... over het algemeen dan het IOC. Uh, en, en daar moet je wel aan voldoen... wil je uitgezonden worden voor uh, de Olympische Spelen. Ja, want uh, uh, de, vroeger... Maar volgens mij, ook nu nog bij bepaalde landen... had je toch altijd het verhaal van... ach ja, belangrijker is om mee te doen dan om te winnen. Dat wordt er altijd gezegd van die Olympische ja, Spelen. Ja, dat, dat is dat het nou zeg... he, daar is het ooit voor. Uh, ja, de, dus uh, kan er, de kan er uh, zeg maar een, een marathonloper uit, uh, ja, uit IJsland... waar die de hele jaar ingevroren is... En, uh, nooit uh, kan trainen, kan daar toch naartoe, of niet? Ja, want je hebt ook nog uh, per land dat er een beperkt aantal mensen uh, deel mogen nemen. En in sommige landen, uh, ja, het is niet voor niks dat Bart Veldkamp ooit is... Naar België, is in België is gaan schaatsen, omdat hij toen uit wel uitgezonden kon worden... vanuit België, dan waren er minder schaatsers van het niveau. Terwijl in Nederland hebben we heel veel schaatsers. Dus dan heb je grotere kans dat, er, dat ze afvallen uh, voor de Spelen. Dus uh, ja... Dat, dat komt wel voor. Lijkt me er wel dat op een gegeven moment die sporter zoveel van psychologie afweten dat u overbodig wordt, of niet? En dat zou mooi zijn, want dat is <laughs> natuurlijk sowieso het idee dat, dat een, een, een sporter ook uh, onafhankelijk blijft van ja. een sportpsycholoog. Het is ook niet de bedoeling dat hij langs de lijn uh, moet gaan staan. Dus in principe is dat ook het doel waar ik naartoe streef. Maar uh, ja, in het begin zal het altijd wel, uh. net zoals een training. Uh, uh, uiteindelijk heeft een, een, een topsporter heeft een coach veel minder nodig, maar in het uh, hele traject daarnaartoe. Is het toch wel lekker om... Uh... En als ze dan verliezen, zeggen ze nooit tegen u van... nou, jij hebt het niet goed gedaan? Ja, ik ben natuurlijk een <laughs> klein onderdeeltje van de grote puzzel. Ja, ik en, het, ja. uh, dus uh, ik heb het nog niet meegemaakt, nee. maar uh, het, het zijn toch altijd de sporters zelf... die het, uh, die die het moeten, moeten doen. doen. Ja. Ja. Hey, hartelijk dank. We spraken met sportpsychologe Afke van der Woud Het ging dus over olympische limieten en het presteren onder druk. Als u er meer over wilt weten, u kunt terecht op onze site nieuwshow.nl Dankjewel voor je de komst. Graag gedaan. In Bahrein is alles veilig en vredig. Met die woorden maakt de Formule 1-baas Bernie Ecclestone duidelijk... dat de Formule 1-race in dat land... waar nog altijd fel tegen het zittende regime wordt geprotesteerd... gewoon doorgaat. Maar tegen welke prijs? Demonstranten worden opgepakt en raken gewond. En de coureurs houden zich angstvallig stil. Praten over de race dat willen ze best voor de camera's... maar praten over politiek helemaal niet. Maar wij praten juist over die combinatie. En dat doen we met Midden-Oosten-expert... Anno Bunnik en Formule 1-journalist Rik Winkelman. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Winkelman, uh, voor de Formule 1 business as usual... of is dat uh, maar schijn? Nee, dat is wel schijn. Je hebt wel de coureurs die op het circuit inderdaad voor de camera keurig hun praatje doen... van ja. de banden en het circuit en ja. uh, wat kunnen ze allemaal doen tijdens de race... Maar buiten de camera's dan uh, zijn ze wel wat meer. Uh, ja, uit hun gedachten wel wat meer. Het team van Force India, waar toevallig een aantal monteurs afgelopen woensdag in rellen terecht is gekomen. Coureurs van dat team die zijn wel redelijk uh, duidelijk geweest. we moeten dit soort vragen over veiligheid helemaal niet mogen hebben tijdens een uh, Grand Prix. Maar nogmaals, ja, het is het hele, hele PR-verhaal. Als de camera's erop staan, dan uh, doet iedereen zijn uh, obligate praatje. De laatste coureur die dat niet deed was Arton Senna. Een grote Braziliaanse coureur van een fors aantal jaar geleden al. Die vertelde wel wat hij dacht. Als die er nu nog bij was geweest, had hij wel degelijk gezegd van, uh, hoe het zit. Maar ik denk toch dat de nieuwe generatie zich wat meer tot het PR-praat uh, beperkt. Zien zij iets van die demonstranten? Dat moet haast wel. Nou, als je vanaf het circuit in Bahrein naar, je, naar het hotelgebied rijdt... Dan kom je door die dorpjes en door die, uh, die, die, die gebieden in Manama, de hoofdstad... dan kom je er doorheen. Ja, je bent gek geweest, hè? Ja, ja, ja. ja, dus ja. dat ja, zie het je het gewoon. Het kan niet anders. Er zijn altijd rellen. Ik ben daar inderdaad een aantal keer geweest... en altijd waren daar rellen. Nou ja, vorig jaar ging het niet door. Ja, toen was het heel extreem. 35 doden ook, uh, ook gevallen in de Aanloop... naar die wedstrijd. Toen is het echt geannuleerd. Eerst nog verschoven, dan later in het jaar. Toen helemaal uh, gestopt. Nu is het dan misschien qua aantal dodelijke slachtoffers... is het wat rustiger, maar het blijft toch heel vervelend vind ik dat ze daar gewoon rijden. Maar het is curieus, want vanaf het moment dat het daar uitgesteld is... nou uiteindelijk, want het zou eerst aan het eind van het seizoen dan misschien gereden ja. worden... is dat toch niet gedaan, nee. is toen wel de discussie gegaan over... gaan we nou naar Bahrein of niet? Ja. Want dat kwam eigenlijk bij elke voorbeschouwing kwam dat wel uh, ter sprake. Ja. Kennelijk is het besluit toch uiteindelijk, als je Eckelstone hoort... maar heel gewoon natuurlijk, joh, we hebben een contract met Bahrein, dus we gaan naar Bahrein. Ja, vorig jaar zei hij dat ook. En hij zegt ook altijd bij, van, ik kan die race niet, uh, niet afblazen... want ik heb contracten met, uh, met een circuit-eigenaar, met een land en uh, whatever. Dat moet, uh, de Internationale Autosportbond moet dat doen... Of de lokale organisator, zeg maar de Bahreinse Autosportbond, moet dat doen. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Toen heeft Bahrein zelf gezegd: het gaat nu niet, die ja. race. In hoeverre ze daartoe werden ingefluisterd, dat is natuurlijk een tweede. Maar nu zegt Bahrein en ook de Internationale Autosportbond: via van het is veilig, dus jullie moeten wel gaan. Ja. En uh, dat is natuurlijk de, de, de cruciale iets in het verhaal. Want dus daarom klopt het verhaal wel een beetje wat de, de tegenstanders daarvan zeggen. Luister, als je daar inderdaad als dus Formule 1 circuit neerstrijkt, dan legitimeer je eigenlijk het regime dat daar zit, daar verklaar je je echt expliciet... dat je daar, nou, het allemaal prima vindt zoals het daar gaat. Ja, de internationale autosportbond zegt dat het is veilig... en dus moeten de coureurs en de teams ook wel gaan. Dat, dat is wat zij een beetje zeggen, maar tussen de regels door... natuurlijk hadden ze liever niet gegaan. want het is, hè, Zij kijken ook natuurlijk weer naar de vertegenwoordiger van hun sponsors. Nou, imago technisch, het valt hier nog wel mee in Nederland... maar in Engeland is het echt ja, heel slecht voor die imago van de Formule 1... en dus ook voor de sponsors die daarin zitten. En dan komt toch het geldplaatje weer... Erbij. Dus ik denk dat de meeste teams liever niet gegaan waren. Ja, Rick, Rick Winkelman, uh, Vettel die zei. Het is veiliger dan in Brazilië. Ben ik bedoel ik, hè? Sorry. Nee. Ja, um, het, het ja, daar... sorry. Ja, het is daar. Ik zou niet zeggen veiliger dan in Brazilië. Ja, Zeker niet. niet? Nee. nee. Maar dat zegt die uh, Vettel wel. Waarom zegt zo iemand dat dan? Ja, dat is onderdeel van het PR-plaatje, waar net ja. al gesproken is. De, de Formule 1 is de kerst op de taart van het, van het PR-debat... wat gevoerd wordt door de Begrijnse koning. Die is heel oh. erg bezig om zijn blazoen op te blazen... en om te laten zien dat het allemaal fantastisch is en dat het ja. volk 1 is. Ja. Um, maar uiteindelijk blijkt dat nu dat het totaal niet zo is. Dat is zij schiet zichzelf eigenlijk in de voet. Ja. Wat, ja. wat zijn die belangen eigenlijk, die daar allemaal spelen? Um, dat zijn vooral de belangen van, van het koninkhuis. Dat, dat wil blijven bestaan. Zij, zij hebben de macht... Maar zij bestaan maar uh, uit de Sunnitische minderheid. Die zijn maar 30% van, van het volk. En de, over, de meerderheid zijn de, de arme Shiiten En zij worden eigenlijk stelselmatig gediscrimineerd en achtergesteld op het gebied van, van banen, economisch gezien. Maar ze leven ook in de sloppenwijken, waar uh, al over gesproken is. En dat soort belangen, die, die, die, die spelen heel hardnekkig. En de vraag is, um, blijft dat Koningshuis zitten, of zullen zij echt oh. moeten gaan hervormingen en meer open moeten stellen voor democratie en meer vrijheid voor de Arme Bagrijni's. Uh, gaat het dan over discussies van... wie is hier nou eigenlijk uh, de baas over die oliedollars? Dat zal uiteindelijk... Voor een de groot deel. Voor een deel, deel. De, ja. De, de Bahreinse dienaars gaan vooral naar het Koningshuis. Ja. Zij baden zich in, uh, in luxe in grote hotels, terwijl de, de, de arme meerderheid zich in de sloppenwijken... moet zien rond te komen van een, van een hongerloontje. Ja, maar in al die andere landen, tot en met Saoedi-Arabië en toe... juist om dit soort discussies nou een beetje in de hand te houden... wordt daar buitengewoon goed voor de bevolking gezorgd. Gratis eh, onderwijs, gratis eh, gezondheidszorg, enzovoort, enzovoort. Is het in Bahrein niet het geval? Die spelen dat een stuk slimmer inderdaad. Uh, die gebruiken hun oliegeld oh, iets beter om... Uh, om, om ja, om het volk mee te krijgen met hun verhaal... en omdat er ze, ze dus geen, eigenlijk geen druk, geen roep komt... om democratie en meer vrijheid. In de Bahrein hebben ze dat iets minder slim aangepakt... over de afgelopen jaren. En dat komt nu sinds ruim een jaar naar boven. Nou ja, je hoort uh, toch minder over Bahrein dan over de andere landen in die regio tot, tot nu dan. Ja, dat heeft twee redenen. Eerst ja. de kleinschaligheid. Het is natuurlijk maar een heel klein eiland. Ja. De, dat, het, is, het is kleiner dan provincie Utrecht, geloof ik. Ja? Dus ja. dat is echt een hoop. Um, en daarnaast is er natuurlijk ook heel veel belangen in. Uh, het Westen heeft daar belangen. We hebben er, de Amerikanen hebben daar een, een militaire basis, ja. de Vijfde Vloot. Dus die, die vinden het eigenlijk ook wel prima dat het daar stil blijft... en dat het huidige Koningshuis aan de macht blijft... voor hun eigen strategische belangen... in eventueel misschien een oorlog met Iran en dergelijke. Maar nee. hoe erg is die repressie? Is die echt heel erg? Weet u dat? Nou, het, het, ik zou daar zelf niet graag in uh, willen wonen... <laughs> als je een arme, nee, arme shiït bent in, uh, in de sloppenwijk van Manama... Um, als, als armoede zo stelselmatig is... en als je zo weinig uitzicht hebt op een baan... en uh, dat meerdere mensen huizen moeten delen... omdat ze dus niet zelf een eigen huis kunnen hebben... dan zegt dat een hoop over de, over de armoede... en over de weinig, weinig kansen die daar zijn. Zou die race... Uh, he, want er hangen nu posters, uh, zag ik op een foto... met als titel uh, uh, van F1 United... zou die race kunnen bijdragen aan meer eenheid in het land uiteindelijk? Want het is natuurlijk ook een, het is ook een kans om eens om, om te laten zien hoe je erover denkt daar. Dat was natuurlijk de grote droom van de koning. Maar daarmee heeft hij zichzelf compleet in de voet geschoten. Want juist de opstandelingen gebruiken dit moment om te laten zien... ja die eenheid, dat is flauwekul. Um, die eenheid is er misschien onder de, onder de kleine minderheid die, die, aan, de, die aan, de, aan, aan het roer staan. Maar wij zien het totaal niet zo. En zij gaan dus nu juist extra de straat om te laten zien van wat hier gaande is. En, en dus en, is het voor hun een grote kans om juist wel... Hun snuiten laten zien, toch? Het is ja. eigenlijk een, een blessing in the skies, ja. zou ik willen zeggen. Rick Winkelman, en dit is natuurlijk toch weer de oude discussie: politiek en sport. Ja. Uh, en uh, veel sporters zeggen: ja, laat mij nou maar lekker sporten over de politiek denken, die politici maar naar. En dit ligt hier waarschijnlijk net zo. Alleen zijn de commerciële belangen zoveel groter nog... dan bij de gewone sporters, dat het waarschijnlijk nog harder is. Of is het niet zo? Nou, commerciële belangen spelen zonder meer een rol. Dat is natuurlijk heel vaak in internationale topsport. Kijk maar naar de Olympische Spelen in China. Moet je daar wel Olympische Spelen houden? Wat heel frappant is, is het team van McLaren. Een van de grote favorieten, dat team, voor de race van zondag. Is voor de helft eigendom van de Bahreinse overheid. Dus ja, die gaan dan wel. Ja. En uh, natuurlijk speelt commerciële. commercie... Oh, moeten ze met z'n tweeën rijden? Ja, dat zullen ze reglementair verplicht zijn. Ja. Ja, zou het zou wel een statement zijn dus... nee, om er een maar eentje te laten ja, rijden. Of ja, heel ja. langzaam te ja, laten zal rijden. dat zou wel een mooie neus zijn, ja. Wie wint? Ja. Nee, maar ongetwijfeld speelt uh, de commercie uh, een rol. Aan de andere kant, wat we net al even over hadden, technisch is het natuurlijk heel slecht voor de Formule 1. Hè? Als we even kill naar commercie en, ja. en sponsors en zo uh, kijken. Formule Bloed. Zien Formule dan Bloed wordt er, uh, wordt er geroept. Ja, de Engelse pers gaat helemaal uh, los. Ja. En ze hebben wel gelijk, want het is... Ja, het is waar, Formule 1 komt ook op plekken bijvoorbeeld zoals Brazilië... waarvan ik wel denk trouwens, dat het nog gevaarlijker is dan in, uh, in Bahrein. Maar dat is puur veel criminaliteit. Die, ja, je kan daar niet over straat, ook niet bij je hotel... moet je meteen een restaurantje meteen in je taxi in. En dan moet je echt niet, uh, echt niet uh, het grazen worden genomen weg naar het circuit. Dat is nog linker dan hier, maar dat is puur criminaliteit. Ja. Niet om het goed te praten, maar dat is anders dan politieke, politieke onrust. Dus ja. Maar goed, stel dat daar de doden gaan vallen... Ja, of gewonden, of ja, misschien doden. He, kan je dan zeggen, die Formule 1-wereld heeft dan bloed aan haar uh, handen of banden? Ja, dat hangt een beetje af dan in wat voor context dat gebeurt. Als je nu kijkt naar die monteurs die afgelopen woensdag uh, Paul, een motorcocktail pal naast hun auto hadden. Dat was een aanval die niet zozeer op de Formule 1 was gericht. Maar meer gewoon, ja, het was een demonstratie waar zij in, in terecht kwamen. En, want rijden, iedereen rijdt ook niet met auto's. waar Je ook ziet dat ze in de Formule 1 zitten. Alle perspasjes en teamkleding allemaal uitgetrokken... Wat je van het circuit afgaat. Om maar gewoon undercover zeg maar, naar je hotel uh, te kunnen. Maar ja, het zal maar gebeuren. Al is het een monteur die een, een blauw plek krijgt. Het is natuurlijk alleen al raar... dat je met al die veiligheidsvoorzieningen naar het circuit moet. Dat je niet je pen of je frisdrank of je snikkerreep... het circuit mee op mag nemen. En dat je door de, rundge, door de rundge heen moet Het is Schiphol... En, nou, uh, erger nog uh, Schiphol dan Schiphol. Ja. De... Is, is zo'n circuit te beveiligen dan eigenlijk? Nee, het is nooit 100% te beveiligen. Ook omdat je dan misschien het circuit wel kan beveiligen. Uh, ik, een collega die meldde vanochtend dat hij op weg van zijn uh, uh, hotel naar het circuit... ongeveer 80 politie- en panzerwagens uh, tegenkwam. 20 minuten rijden uh, ongeveer. Maar zelfs die route naar het circuit die is niet te beveiligen. Want je hebt eerst het eerste gedeelte van Manama, de hoofdstad, wat iedereen rijdt naar het circuit. Maar van de andere kant kan je ook nog komen. Dus kan je het circuit zelf misschien wel wat cordon omheen leggen. Maar je kan nooit alle wegen er naartoe of zo. Uh, ook al is het inderdaad klein daar, kan je nooit helemaal 100% afsluiten. Als ze echt kwaad zouden willen, of aandacht zouden willen, hoe je het moet noemen dan kunnen ze, de, kunnen ze het absoluut kunnen ze dat, uh, krijgen. Is het uiteindelijk weer Ecclestone in zijn eentje die dit bepaalt... of hebben die teambazen nou toch wat te zeggen? Ik denk dat het een 1 tje is tussen de Autosportbond, de FIA... en Ecclestone, en de teambazen die wel moeten... en die dan voor hun uh, zelf de, de commerciële aspecten mee laten wegen... maar die daar volgens mij liever niet willen zitten. En dan is het adagium, we laten ons hier niet op deze manier wegsturen... want dan zijn we gevoelig voor elke soort chantage op elke plek in de wereld. Want dan is Rusland opeens ook de discussie, in China... en je kan het zo gek maken. Nou, dat krijg je natuurlijk ook, die, die, uh, die verhalen. Alleen hier is de Formule 1 echt een middel uh, in, de, in de politieke onrust, zeg maar. Né? Het koningshuis zegt gewoon, we moeten die Formule 1 hebben, is goed voor het land. De demonstrant zegt, we moeten het juist niet hebben. En als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, vorige week de Grand Prix in China... nou, daar is ook van alles mis... Yeah. Maar daar is de Formule 1 wordt daar niet zozeer gebruikt in, als of politiek propaganda. middel en in, als propaganda. En in Bahrein gebeurt dat wel. En dat is voor ja? mij het verschil. Maar hoe wordt dat dan echt was dat altijd al zo dat het als propaganda echt werd gebruikt? Het, het is wel onderdeel van, de, van het PR-regime te laten ja, zien ja. van kijk eens hoe goed het hier gaat. Ja. En de, vooral dit jaar is het natuurlijk wel gebruikt om te laten zien business as usual. We gaan weer verder. Uh, het ja. is allemaal rustig en ja. het hele volk staat achter ons. Ja. En dat blijkt natuurlijk nu maar schijn te zijn. Gebeurt er eigenlijk wel iets op dit gebied? Uh, zijn ze inderdaad met hervormingen bezig? Er wordt gesproken over hervormingen... maar dan heb je het vooral over commissies van Nationale Dialoog, et cetera... die ja, ja. het idee geven dat er gesproken wordt... en dat er geluisterd wordt in de oppositie. Ja. Maar in werkelijkheid wordt er niks, niks weggegeven van de macht... en de koning blijft de absolute, de absolute baas. Altijd geleid door een of andere prins die weer daar gelieerd is. De, de, de volgende kroonprins staat al klaar voor de troonopvolging. Maar dan is er nog iets. Als Bahrein valt, dan vallen er een hoop meer, hè... Al was het maar de andere oliestaatjes of het grote land Saudi-Arabië? Het zou gevolgen kunnen hebben voor de regio, Ja, zeker. De nu toe zijn de, En daarom, die, is het zo belangrijk. daarom is het zo belangrijk. En daarom is het zo belangrijk. En daarom is Saudi-Arabië ook vooral zo druk bezig om te zorgen dat, dit, dat die opstand onder druk blijft. Het, want dat hebben ze de vorige keer gedaan. Vorig jaar, vorig jaar maart stuurden ze een hoop tanks de brug over richting, richting Manama. En hebben ze de opstand hardhandig neergeslagen. Veel te bang dat het door zou gaan. Hartelijk dank voor uw uitleg. U hoorde Midden-Oosten-deskundige Anno Binnikas als laatste... en Formule 1-journalist Riek Winkelman. Het ging dus over de Formule 1-race in Bahrein. Morgenochtend, hoe laat uh, is hij op televisie? Oeh, ik denk vanaf een uur of negen vanaf nu Nou, nee, later denk ik. Zoveel oh. tijd tijdsverlies, het doen. Uh, Om twee uur smiddags. Twee uur smiddags, ja. ja. oké. Okay. <laughs> ja. en, en, uh, en moeten we nou Kunnen een we boycotten? Of uh, we gaan met de rug naar de televisie zitten? Of wat gaan we doen? Ik denk dat het beide geven beide iets verandert in de situatie daar. Dus moet iedereen voor zichzelf uitmaken okay. wat hij wil. Oké, hartelijk dank. Als ze kijkt en je voelt Dat ze je ook zitten zet Als ze aan deur Zit te drijden als ze prat, dan lek je alles goed. Dan lek je alles mooi. De wereld in de zonne. Als ze lacht, Een een grappie. Waar niet eens een goede was. Als ze schrikt van een façade. en ze halt je even vast. Dan lek je alles goed. Dan lek je alles a bit old. Yeah, I love Lek ja, je alles goed. En als ooit op een dag alles na wordt in de kop, ziek dan is goed, al je liefde weer eens op. Lek je alles goed, lek je alles The world in the sun. The world in the sun. The world in the sun. Dit was Daniel Loos, het nummer De Wereld in de zonne. Afgelopen woensdag was het precies 50 jaar geleden dat de zoet gekleurde plastic bakjes, bekers en andere huishoudelijke producten van Tupperware hun intrede deden in het domein van de Nederlandse huisvrouw. Geestelijk vader van Tupperware was de Amerikaan Earl Tupper, maar het ongekende succes van het merk is toch vooral te danken aan Brownie Wise. Zij was de bedenker van het concept van de zogenaamde Tupperware Party. Hiermee droeg Tupperware bij, ook aan de emancipatie van de vrouw... en was pionier op het gebied van direct marketing. Over 50 jaar Tupperware en de maatschap maatschappelijke rol daarvan... gaan we praten met journalist en auteur Tracy Metz... Uh, nog niet zo lang geleden verscheen van haar hand een prachtig boek over water en de Nederlanders, zoet en zout. Goedemorgen, Tracy. Goedemorgen. Maar vandaag gaan we het hebben over de Tupperware. Ja. En <laughs> zelf ook opgegroeid met de Tupperware? Helemaal. Was, ja, uh, echt waar? Ja, de ijskast zat er vol mee. Het is ook gewoon goed spul. Ja. Toen, toen niet mooi. Ik stoorde me er toen al dat het aan, aan dat het niet mooi is. Maar uh, het is goed gemaakt. En, uh, het doet wat het moet doen. Schets eens even de, de kleine Tracy. En hoe die voor het eerst... Uh, had je moeder misschien uh, Tupperware-parties in huis? Om... Ik kan me niet herinneren... Nou, bij ons thuis in ieder geval niet. Ik weet ook niet... Ik was te klein, denk ik, om ja. te weten of mijn moeder naar Tupperware-parties ging. Maar mijn herinnering vooral is dat de ijskast... Echt zo'n grote Amerikaanse ijskast... Ja. Zat er vol mee. En mijn moeder vond dat ik goed mijn groenten en mijn fruit moest eten. Dus had ze allemaal bakjes gemaakt met vorige schoongemaakte... Uh, uh, wortelstaafjes en selderij, bleekselderijstaafjes en uh, fruitjes. En dan uh, moest ik gewoon zo'n bakje pakken als ik er zin in had. Maar het was zo keurig verpakt en zo fantasieloos... en zo netjes dat ik er helemaal geen zin in had. Ja, maar goed. Dat was toch... Uh, in, ieders, in, in al die grote Amerikaanse ijskasten... Waren, was al die uh, Tupperware-spul aanwezig. Ja, in ja. iedere ijskast een showroom leek het wel. Ja, ja. Maar goed, ik zei al net... die Earl Tupper is de geestelijk vader van die Tupperware. Hoe kwam die erop, weet je dat? Eind jaren 40 bedacht hij dat? Ja. Hij zag natuurlijk dat, de, dat het land ging veranderen na de oorlog. Uh, uh, babyboom was er nog niets toen hij dit bedacht in 1945. Maar hij zag het aankomen. Hij had echt een vooruitziende blik. Hij wist dat er veel nieuwe huishoudens zouden worden gesticht. En dat al die huishoudens spullen nodig zouden hebben. En dat mensen ook zouden snakken naar mooie nieuwe spullen. Het taperoe was echt een symbool van het naoorlogse uh, uh, moderne. Het nieuwe leven van na de oorlog. Een landweer en opbouw. Optimisme vrolijke kleuren, uh, een goed gevulde ijskast. Allemaal symbolen van de goede nieuwe tijd die eraan kwam. Ja, maar toch ook wel uh, de dingen bewaren, hè? niet weggooien. Uh, nou, gewoon volgens goed huishoudelijk gebruik. Nee, ik geloof nee, niet. Nee. Het was meer een teken van het nieuwe consumentisme... dan van de okay. zuinigheid van uh, Wat de begreep dat het nu weer een opleving heeft... doordat mensen in de crisis weer meer klikjes gaan bewaren. Ja, dat is zo. <laughs> ja, ja. Maar goed. Ja. En ja. ook om de Tupperware, het, het spul gaat gewoon lang mee... Je hebt niet nog heel steeds een nieuw spul ja. nodig. Dus in de jaren negentig zakt het allemaal een beetje in. Toen zijn ze allemaal nieuwe producten gaan verzinnen. Mieke zei in de inleiding ook goed voor de emancipatie van de vrouw. Wat is dat dan? een van de emancipatoren kanten van Tupperware was uh, inderdaad die parties. Dat je als vrouw zelf geld kon gaan verdienen door die parties te organiseren. Ah. En die spullen aan al je vriendinnen te verkopen. Je, je kon een klein centje bijverdienen. Je kon een centje en bijverdienen. En dat is de emancipatie. Ja. En dat was nou dat mede dat. Hoor. En de, uh, ik vond het interessant dat uh, we praten tegenwoordig zoveel over netwerken. Maar eigenlijk was, was dat toen al het eerste genetwerkte ja. manier om je product aan de man te brengen. Heel slim. Slim Heel bedacht. Slim. Want, ja. want het, het, het was eigenlijk. Uh, het ritueel was. We kletsen eerst eens een tijdje. Dan komt zo'n zo mevrouw. En die uh, vertelt <laughs> al het over. Maar iedereen weet natuurlijk al lang. Iedereen wat weet al lang wat de, wat de bedoeling is. Precies. Dus en ze, het ze verspreidt doet zich uh, met mond voor mond reclame. Ja. Dus het was een uh, geniale marketingtactiek. En dan wordt er iets verkocht. En van dat wat er verkocht wordt door die mevrouw die komt demonstreren. krijgt... De, die krijgt provisie. Ja. En, en die mevrouw die het thuis georganiseerd heeft, die krijgt ook provisie. Die krijgt ook provisie. Ja, ja zo ja. gaat het. En biedt haar vriendinnen iets leuks aan. Nou, ja, het ja. is een uh, hele slinkse combi van, uh, ja, slim. van uh, marketing en, en uh, vriendinnennetwerk. En, en dat is bedacht door die Brownie, die brownie Wise. Wise. Ja, want die, die, die hele Tupperware was nooit zo groot geworden zonder die mevrouw nee, Wise. Nee. Want, want en toch heeft ze later ruzie gekregen en is ze ontslagen. Wat was dat voor vrouw die Brownie Wise? Uh, eerlijk gezegd weet ik het niet. Jammer nee, maar genoeg. Dat, dat was dus iemand die, die nou ja, kennelijk dit dit hele concept bedacht. Ja, die tupper, heeft die, tupper bedacht. Die, die, die heeft die bakjes dan bedacht... maar zij ja, heeft dat hele idee van die gebracht. Maar wat, uh, wat je ook niet moet vergeten... na de oorlog moesten de vrouwen terug uit de fabrieken... die hadden voor het eerst uh, fulltime uh, banen gehad... die moesten weer terug naar huis... want de mannen kwamen terug na de oorlog... en gingen de banen weer opeisen. Dus er zaten allemaal ondernemende vrouwen... die hadden ontdekt dat ze zichzelf... Uh, in hun uh, levensonderhoud konden voorzien... Die moesten weer terug naar het aanrecht. Ja. En die Tupperware Parties was een manier om toch nog economisch uh, zelfstandig te blijven. Ja. Zijn er nog andere producten eigenlijk op dezelfde manier van dit concept, het verkoopconcept in ieder geval, dat die daarmee verder gegaan zijn? Je hebt tegenwoordig iets wat er een beetje op lijkt, met een minder commerciële inslag. Je hebt die uh, uh, kledingruil. Ja. Allerlei nieuwe manieren om uh, uh, van je oude kleding af Vertel, te komen. Wat en, gebeurt er dan? Dan, dan? dan spreek je af met een aantal vriendinnen. En iedereen neemt wat mee uit zijn kast, wat hij, uh, wat hij uh, misschien kwijt wil. Oh ja? En dan gaan mensen dat uh, onderling met elkaar ruilen. Dus en dan serveren iets... we koffie en uh, taart. Ja, ook. Ja. Ja. En we gaan wel de, de, je de doet toch niet. Heb je daar nog nooit van gehoord? Nee. Uh. Ik word nooit gevraagd. Mannen doen dat nooit. Nu. Mannen nee. doen dat niet, dat soort dingen. Het is echt iets voor vrouwen. Ja, ja. kennelijk. De, de hedendaagse variant van de Tupperware Party. Maar goed, die Brownie Wise, jij ze zei even net: van ze, ze hebben wel ruzie gekregen. Ja. En dat is, dat, dat, dat is heel heftig geworden. Hè? Hij wilde eigenlijk helemaal niet meer. Want zij is echt. Kijk, Tupper, die leeft nu natuurlijk voort in die naam Tupper weer... maar van haar heeft nooit meer iemand uh, gehoord. Nee, daarom ben ik blij dat we het erover hebben. Ja. Dat is echt een uh, nee, monument maar, uh, voor de economische zelfstandigheid... Ja. van de vrouw na de oorlog. Ja, maar ik begrijp dat hij dus zo... En, en, waar, ik weet niet waar die ruzie over ging, weet je dat toevallig? Nee, dat weet ik niet. Maar ik kan me niet voorstellen dat het over iets anders ging... dat zij rechtmatige aandeel in dat bedrijf opeiste. Ja, nou, en uh, ik begrijp dat het zelf zover is gegaan... dat hij geprobeerd heeft om haar naam... Te verwijderen uit alle, uh, ja, uit alle st stukken die daarover waren. Ja, ja, dat heb ik ook begrepen. Dat ja. het echt een hele heftige ruzie is geworden. Maar helaas heeft hij met de naam uh, gezegevierd. Ja, nou ja, goed. Uh, ze hebben het gewoon samen gedaan. Ze hadden misschien dan. Uh, ja, hoe... Tupper Wiseware of zo moeten heten. Wiseware. Ja, ja ik denk niet of dat dat het goed had gedaan. <laughs> Tupper Wiseware. Um, maar goed, die, die, die Tupperware die heeft het toch 50 jaar volgehouden. En nog steeds. Ja. Het bestaat nog steeds. Ja, en maar ze maken ik, nieuwe producten. Maar is het niet zo dat het een tijd lang een beetje een sluimerend bestaan heeft geleid? Het, dat het ja, weer het terug is, is. Tenminste, die indruk heb ik wel. Het is in de jaren negentig, zoals ik zei, uh, uh, flink ingezakt. Ook omdat dat symbool van de, de, de naoorlogsoptimisme. -oorlogs, na ja, dat was een beetje voorbij. En, mm -hmm. uh, het, het kreeg iets uh, uh, tuttigs. En iets huisvrouwerigs. En toen hebben ze een enorme vormgevingsoffensief ingezet. En zijn ze ook andere producten gaan maken. messen en, en die bakjes uh, zien er toch nog steeds hetzelfde koopboeken. uit, of niet? Nou, ze zijn wel een beetje gemoderniseerd. Maar het principe is natuurlijk hetzelfde. Ja. Maar, en, en wat zijn ze dan nu gaan verkopen? En messen, zijn. Uh, kookboeken, uh, oh. keukenmessen. Ze hebben uh, een rijskoker voor in de Magnetron. Zij zien ook dat er nieuwe markten ontstaan. Overigens uh, las ik dat de grootste verkoop van Tupperware... tegenwoordig in Duitsland is. En niet meer in Amerika. Oh. Dus, uh, ja. het, het is wel echt een uh, internationaal begrip geworden. Dat heeft hij goed gedaan. En in die zin is het weliswaar plastic, maar het is een duurzaam product. Ja. Want het gaat lang mee. Je komt er nooit meer van af als je zo'n ding in huis nee. hebt gehaald. <laughs> maar, weet je, maar ik blijf het toch wonderlijk vinden dat je gewoon, gewoon met plastic bakjes... met een deksel erop, ja, dat je daar zo'n wereld kan veroveren. Ja, ik vind het nog steeds eigenlijk onbegrijpelijk... Dat er, en ook dat het zo bekend is. Ja. Kijk dat die bakjes overal ja, zijn. Laura Batsra, die komt hier binnen, die zit hier al. Hè? Die, ja, die knikt ook zo van, ja, ja, natuurlijk Tupperware. Er is niemand die dat gewoon niet kent. Nee. Dan denk ik, dan moet dat toch gewoon alleen maar... Een, een, een, bakjes die gewoon met een deksel goed sluiten. Dan denk ik, ja, ik bedoel, waarom is dat dan zo ontzettend uh, goed? Ja. Omdat het, uh, zoals Peter net opmerkte, ja. via zo'n hele... Uh, persoonlijk netwerk ja. uh, aan de, aan de man-slash-vrouw is gebracht. Ja. Dat heeft het tot een uh, household name gemaakt. En het kon natuurlijk ook pas echt zo'n goed product worden... omdat die plastics beter werden in die tijd. Precies, precies. En dat wist die, uh, die Earl Tupper echt... Uh, Want die Tupper was, was dat niet een zo van huis uit... Sorry? Was dat niet een scheikundige? Een scheikundige ja. die nu dus gewoon echt een soort geweldig plastic heeft, uh, plastic heeft gemaakt. Ik geloof dat hij eigenlijk net zo goed levenslange garantie op die bakjes zou kunnen geven. Hè? Want, dat, want, dat, uh, doen ze ook, dat doen ze ook. Oh, dat doen ze ja. ook. Oh. oh ja. Behalve als je het uh, oververhit of uh, als je het zelf mishandelt. Maar dat spul zelf heeft een levenslange garantie. Daarom zeg ik, je komt er nooit meer vanaf. <laughs> <laughs> en dat is een compliment aan een. Uh, nou, je hebt tegenwoordig van die plastic uh, afvalbakjes. Daar mag de Tupperware vast ook wel in. Maar goed, heb jij, heb jij zelf Tupperware? Uh, nee. nee. nee. Ik kan... <laughs> het is net zoals de mode die in de mode was toen je zelf uh, meisje was. Dat hoef je later ook niet meer. En ik heb dit uh, eigenlijk te goed gekend uit mijn jeugd. En dat, het moet vooral in mijn jeugd blijven. Dus als je, als je zo'n bakje ziet staan, dan roept dat wel weer allerlei, allerlei associaties. Meteen. Dat is meteen. jouw Madeleine-koekje, zo ja. gezegd. <laughs> <laughs> ik zie die open ijskast meteen voor me. Ja. Dankjewel, journalist en schrijver uh, Tracy Metz. Het ging dus over 50 jaar Tupperware... En uh, ja, misschien wilt u nog meer weten over Tupperware? Dat zou zomaar kunnen. Dan kunt u terecht op onze site newshow.nl. Dank je wel. De vraag is, hoe voorkom je ADHD? Het antwoord is, door de diagnose niet te stellen. En dat is de titel van het boek van psycholoog en docent... aan de Rijksuniversiteit Groningen, Laura Badstra. In het boek neemt ze stelling tegen de explosieve groei... van het aantal kinderen met de diagnose ADHD... en legt ze uit wat het nou eigenlijk wel en wat het ook niet is. Hier bestaan nogal wat misverstanden over. En daar gaan we misschien een heel klein beetje vanochtend een eind aan maken. Goedemorgen. Goedemorgen. ADHD, zegt u maar wat het is precies en wat het precies niet ADHD is, laat ik beginnen met wat het niet is. Ja. Het is geen neurobiologische hersenziekte. Hm. Ik zou niet uh, weten wat, wat iets wel is hoor, dan. een neurobiologische hersenziekte. Nou, laat ik het zo zeggen. Het is geen probleem in de hersenen van een kind. Aha. ADHD is de naam voor een aantal gedragingen waarvan we weten dat ze vaak samen voorkomen hyperactiviteit, impulsiviteit en concentratieproblemen. En dus niet neurologisch opspoorbaar, is dat het? We kunnen niet per individu zien en vaststellen wie ADHD heeft en wie niet. Oké, okay, wat is het dan wel? Wat ik net zei, het is de naam voor bepaald gedrag die we ja, hebben gegeven aan dat gedrag... om over dat gedrag te kunnen communiceren. Dus het is, als mensen zeggen, mijn kind heeft ADHD en daarom is die zo vervelend... dan, dan klopt dat gewoon niet, zo'n redenering. Precies. De juiste omschrijving zou zijn... mijn kind is druk en ongeconcentreerd... en heeft problemen op school en met vriendjes... En dat noemen we ADHD. En dat was het tien jaar geleden, was dat ook zo, zeiden we dat, we lastig, en uh, een zeurpiet, en nou ah, ja, die kinderen zitten allemaal in die periode enzovoort. En toen kwam opeens het woord ADHD. En, en zo... nu hebben we wat we hebben, namelijk ADHD. We hebben een explosie. Ja. ja, en dan kun je er dus, maar ik denk dat ontzettend veel uh, ouders ook blij waren dat... Uh, het gedrag van hun kind, een, een, een, een naam had, dat ze dachten... oké, okay, nou, we weten wat hij heeft, of wat zij heeft. Waarom hij zo gek doet. Nou, je hoort mensen wel zeggen, als wat een opluchting... we weten eindelijk wat er aan de hand, zit, wat er aan de ja. hand is. We snappen eindelijk waarom hij doet zoals hij doet. En ja, dat is helaas een misvatting, want je benoemt het gedrag alleen... je verklaart het niet. Je weet nog steeds niet waarom het kind druk is. Het kan zijn omdat het gewoon zijn temperament is... Het kan zijn dat hij structureel te weinig slaapt. Het kan zijn dat hij op school over- of ondervraagd wordt. Er kunnen allerlei redenen zijn voor dat drukke gedrag. Maar ADHD is niet de reden. ADHD is de naam. Hm. Hoe kwam u erbij om dit boek te schrijven? U zat in de psychische hulpverleningen. Ik heb uh, tot 2010... Als behandelaar gewerkt in de ja, psychiatrie. En, en toen ging het u, dat schrijft u in uw inleiding, ging u storen... dat er steeds vaker kinderen op deze manier gediagnosticeerd werden. Ja. U dacht, er klopt iets niet. Nou, wat ik zag was kinderen die weliswaar um, moeilijk gedrag vertoonden... en ouders die daar weliswaar grote problemen mee hadden. En daar doe ik ook niks aan af, die problemen zijn wel echt. Maar de psychiatrie is een medische wetenschap. En het gedrag wat we ADHD noemen is in de verre weg de meeste gevallen... geen medisch probleem. Het is een gedragsprobleem. Maar, maar het wordt het wel gezien als een medisch probleem, want die kinderen krijgen wel pillen. Precies. Het wordt benaderd als een medisch probleem... en er worden medische oplossingen voor aangedragen. Precies. En dat is Ritalin. Dat is iets wat wat iedereen uh, nou ja, in ieder geval ja. van naam kent. Ja. Ja. En daardoor uh, lijkt het alsof het allemaal onder controle is. Er wordt ADHD gediagnosticeerd. En dan geef je dat kind Ritalin en dan wordt het rustig. Nou, dan zijn we er. Helaas uh, uh, worden die kinderen maar heel kortdurend rustig. Uh, die medicatie die werkt nou, twee tot drie jaar en daarna niet meer. En bovendien is het zo dat het andere problemen niet oplost. ADHD gaat vaak samen met andere problemen. En je kan ja, die gedragingen wel onderdrukken. Symptoombestrijding. Ja, kan je doen. Alleen het lost niks op op de langere termijn. En als je um, de gedragingen onderdrukt, dan leer je dus ook niet om ermee om te gaan. Stel je voor je bent wat druk en impulsief en warrig af en toe. Dan denk ik dat het goed is dat je leert om daar um, zo goed mogelijk mee om te gaan. En misschien zelfs je voordeel mee te doen. En dat doe je niet als je die kinderen uh, via medicamenten rustig houdt. Nee. Ah, dat is de uitgangs stelling die u hebt eigenlijk? Ja, het grootste probleem van medicatie als eerste stap in de behandeling... Uh, dat vind ik dat je dan alleen maar sleutelt aan het kind. Dus je geeft daarmee eigenlijk het kind de boodschap... jij bent de oorzaak van de problemen. En zoals ik net al zei, um, dit gedrag heeft heel veel oorzaken. Aanleg van het kind, maar ook heel veel oorzaken in de omgeving van een kind. Dus ik vind het onterecht dat we op grote schaal kinderen eigenaar maken van dit probleem. Maar uh, wie hebben daar belang bij? Dat zijn dus de farmaceuten? Bijvoorbeeld. Ja, die uh, willen natuurlijk hun producten zo goed mogelijk uh -huh. uh, verkopen. Maar goed, en is het schadelijk eigenlijk als een kind Ritalin krijgt? Is het schadelijk voor het kind? Behalve dan dat de symptomen worden on onderdrukt? Nou, ten eerste zijn Physiek. er de, de korte... Termijn dus kinderen kunnen hoofdpijn krijgen, buikpijn, uh, misselijkheid, slapeloosheid. En dat gaat wel weer over, maar dat kind moet daar toch een aantal weken mee kampen. Want wat doet Ritalin dan in de hersenen? Ja, het zorgt ervoor dat je je um, wat beter kunt focussen. En als je wat langer met één ding bezig bent, dan uh, stuiten je dus minder rond. Dan vlieg je minder van het een in het ander. Wat moeten ouders die dus niet uh, doorgaan op dat spoor van het ADHD benoemen... en vervolgens medicijnen geven, wat moeten ouders doen nou met hun kind? De vraag is uh, of ze wat moeten doen. Maar als ze echt, uh, echt problemen ervaren, dan zou ik zeggen... Van, uh, zoek in eerste instantie hulp in de eerste lijns gezondheidszorg... Want in de eerste lijn kun je nog hulp krijgen... zonder dat er gelijk een diagnose wordt gesteld. En wat bedoelt u dan met de eerste lijn? Dat is hulp dicht bij huis, via de huisarts... naar een psycholoog mm -hmm. of naar een pedagoog of mm -hmm. naar een orthopedagoog. En die kan uh, adviezen geven voor de opvoeding van dit soort kinderen... die vaak wel veel van hun omgeving vragen. En daarmee wil ik niet zeggen dat ouders uh, de oorzaak zijn van het probleem... of dat ze niet, niet goed opvoeden of zo... Maar bij deze kinderen ja, is er gewoon wat extra's nodig. En vraagt het extra inspanning en extra... Ja, en valt er heel veel winst te behalen... met en... extra inspanningen op het gebied van opvoeding. Maar ik kan me voorstellen dat sommige ouders het gewoon ook wel makkelijk vinden. Uh, ja, als je echt helemaal gek wordt van, van, van, een, van een druk kind... dat je denkt, nou, pff, even rust... Dat heb ik niet zo nee. vaak gezien. Ik denk dat ouders kinderen geen medicatie geven... omdat ze denken van lekker makkelijk. Ja. Maar ik denk dat ouders kinderen medicatie geven omdat ze omdat hen wijsgemaakt is dat ADHD een hersenprobleem is. En dat ze er, en dus, iets aan, en dat ze er dus iets aan kunnen doen met die, met, die, met die medicatie. Dat ze hun kind zelfs tekort doen als ze het geen medicatie geven. Was het nou tien jaar geleden eigenlijk ook zo... dat diezelfde verschijnselen er waren... maar dat er op die manier, zoals je nu adviseert... dat er op die manier mee omgegaan werd... en dat het dus anders is geworden... vanaf het moment dat je die diagnose kunt stellen... en dat het een naam heeft gekregen. Ja, um, Angela Crot die heeft daar een heel proefschrift over geschreven. En die zegt van, ja, dit gedrag was er eigenlijk altijd al. Vooral jongetjes zijn altijd al druk en impulsief geweest. Alleen, uh, het werd niet altijd als een probleem of als een medisch probleem gezien. Kortom, het hoort erbij. Gewoon een beetje een druk kind. Het hoort erbij en het vraagt ontzettend veel van de omgeving. Het vraagt veel van leerkrachten. En het die... komt later wel goed. In de meeste gevallen uh, komt het goed. In de meeste gevallen... Uh, je, je hebt ja. ook volwassenen met AD, die ADHD-diagnose hebben. Zie je? Ik zeg het al niet meer, volwassenen met ADHD. Ja, goed ja, zo. Wel <laughs> <laughs> He, van, die, die dat etiket opgeplakt hebben gekregen. Die, dat. hoort nou zijn niet alleen kinderen, er bestaan ook volwassenen. Ja, de stoornis is, uh, wordt onder volwassenen ook steeds meer gepromoot. En ja, het is natuurlijk ook... Ja, zegt, Heel veel ja. mensen die willen zich wel wat beter concentreren. Ja. Heel veel mensen die uh, denken wel van, oh was ik maar wat rustiger, zat ik maar wat relaxter in mijn vel. Ja. U zegt de stoornis wordt gepromoot. Uh, u, u zegt ook dat farmaceutische bedrijven uh, deze stoornis of, of, of ADHD promoten hè? en uh, eigenlijk onjuiste informatie geven. Ja, kunt u dat uh, hard maken? Ja, dat, is, dat staat ook wel in mijn boek. Ja. Die farmaceutische industrie die zit overal op allerlei websites... waarbij niet altijd erbij staat geschreven dat ze van de industrie komen. Ja. Ze betalen onderzoekers om hun pillen te onderzoeken. Nou, En we weten dat als de industrie die onderzoeken betaalt... dat er dan vaker positieve eh, resultaten van de pillen gevonden worden... Ze uh, geven artsen die pillen voorschrijven, uh, presentjes en dergelijke. Het mag dan niet meer? Het mag niet meer, maar het is op grote schaal gebeurd. En het gebeurt nog steeds. Dus dit is uh, eigenlijk dan uh, ja, een ontzettende uh, smerige manier, dan lijkt mij het toch, hè? wat zo te doen. Nou ja, het is ook wel logisch dat de industrie ja. die maakt een product en die wil het vervolgens graag aan de man brengen. Ja. Um, je kunt je alleen afvragen of het terecht is... dat die farmaceutische industrie twee keer zoveel geld besteedt... aan het uh, reclame maken voor hun producten... dan aan het ontwikkelen van producten. Ja, Je staat hier bijvoorbeeld, er aan advertenties hè, uit 1975... op de eerste foto een wanhopige moeder... en een jongetje dat zich van de camera afwendt. Op de tweede foto van een paar jaar later zien we een keurige jongen... dat die volgens het bijschrift een accepted... Uh, uh, Accepted at home, een keurige, geaccepteerde leerling is. Hè? Zo, zo wordt ja. het dus uh, gebracht door de farmaceutische industrie. Ja, dat, dat was een van de vroege advertenties, ja. maar er zijn er uh, heel veel meer. Ja, er zijn ongetwijfeld ook uh, ouders die nu luisteren en die zeggen: ja, maar mevrouw Batstra die kan nog veel meer beweren. Uh, ze zou bij wijze van spreken dus bij mij thuis mo moeten komen kijken. Want uh, mijn uh, zoon of mijn dochter die breekt hier uh, dagelijks uh, de tent af of uh, weet ik veel. Die mensen komt u waarschijnlijk ook wel tegen. Ja, en dat, dat begrijp ik ook heel goed. En dat, ik zeg ook niet dat het niet zo is. Er zijn maar... kinderen die zijn ontzettend moeilijk in de opvoeding. En die vragen zoveel van je. Dus ik ontken niet dat deze ouders een probleem hebben. Maar Wat zegt u nogmaals, dan tegen die ik... mensen? Nou, dit is niet een probleem waarmee je naar een medische ja. specialist hoeft. Dit is een probleem waarmee je naar iemand moet Ook... gaan... die verstand heeft van gedrag. Ook niet in sommige gevallen? Wel in sommige gevallen. Um, in een aantal gevallen zal het zo zijn... dat er iets uh, medisch ten grondslag ligt aan het gedrag. Maar goed, wat moeten die ouders dan doen? Mijn voorstel is eerst... Um, Kijken wat er te bereiken is met extra begeleiding, extra opvoeding... extra ondersteuning thuis en op school. En pas als dat niet geholpen heeft, dan kun je altijd nog naar de psychiatrie. Dus een stap... In, nu is het vaak zo dat kinderen onmiddellijk bij die psychiatrie terechtkomen... Ja. en als eerste stap medicatie krijgen. Nou, ik zou zeggen van... ga nou eerst naar een opvoedkundige of een gedragskundige... En Probeer eerst al het andere en medicatie kan altijd nog. Het zou een allerlaatste stap moeten zijn in de hulpverlening. Hartelijk dank. We spraken met Laura Badstra, psychologe en docent aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij schreef het boek Hoe voorkom je ADHD? Door de diagnose niet te stellen. Het ging dus over diagnostisering diagnosticering van ADHD en de nadelen van medicatie. Meer informatie op onze site newshop.nl. Tot zometeen zijn we het mee weer terug. Met Aafbrand kostjes onder andere. Tot zo. Samen thuis, samen trots.